op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld zijn mensen hier zes uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. Dat is gemiddeld 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Het is voor het eerst dat zo uitgebreid onderzoek is gedaan... naar de tijdsbesteding van Europeanen. Nederlanders hebben wat meer vrije tijd dan gemiddeld... maar zijn ook meer tijd kwijt aan verplaatsingen. Verder fietsen mensen hier meer dan in andere landen... en besteden vaders meer tijd aan de kinderen. Dan het weer vannacht helder. Vooral in het oostenmist en minima rond 3 graden. Komende dag opnieuw zonnig en droog. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is gewoon alweer half oktober. Het is niet te geloven. Het is, het is koud. Het is uh, nou, al bijna de overgang van de herfst naar de winter. Maar uh, als je tenminste de temperaturen voelt. Maar wat er gewoon is, zoals iedere donderdagnacht... dat is de Nachtzuster. Een programma dat gemaakt wordt door jou. Ja, uh, gewoon een kwestie van jouw vragen stellen. En dan hopen dat er iemand wakker is... die verstand heeft van het onderwerp waar jij een vraag over hebt... En dat doe je via 0800 1121 of 0800-1121. En uh, je kunt ook altijd even mailen als je dat makkelijker vindt. Dat is nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En uh, je kunt altijd een kijkje nemen op de chat. Dat is gezellig, daar wordt gebabbeld over en tijdens het programma. En die vind je via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als we je even kunnen horen in de uitzending. En dat kan alleen als je even de telefoon pakt en belt naar 0800-1121. <tieden> Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd en kijkt mij even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, er blijft toch even bij me staan. Nachtsusster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusster, ik brand van binnen. Nachtsusster. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Ik doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippen wel Zuster, zeg maar blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtsusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsten, brand van binnen. Nachtsusten, doe iets aan het bij. Nacht zusten. Wat bijna is al je zorgen. Nacht sister. Al ik de morgen. Nacht zusten. <hums> Wat moet ik zonder jou beginnen? zuster, Ik brand van binnen Nacht zuster, Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster, Al ik de morgen Nachtzuster Doe iets aan de pijn Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht ik Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht Ik doe iets aan de pijn. Oh, Nacht zuster, oh, Nacht oh, Nacht Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster on the pain pain pain pain Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster van doe maar. 0800-1121 of 0800-1121. Allebei die nummers werken. Je komt uit in de wachtkamer van de nachtzuster. En dan krijg je nou, hopelijk de kans om je vraag voor te leggen... aan het luisterpubliek van Radio 1. Marjan, goeienacht. Ja, goeienacht, lief Hallo. <laughs> Zo, dat vind ik nog eens een goed begin van de nacht. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik had een vraagje over de ziekte van Lyme. Ja. Ik heb een nicht en die is... 20 jaar geleden, wat dus nu uiteindelijk bekend is. gestoken is door een teek. Ja. En ze heeft dus diverse nare dingen gehad. We dachten eerst dat ze leukemie had. Oh jezus. Ja. ja, noem maar op. En nou blijkt het voor 99% de ziekte van Lyme te zijn. Ja. En ik had dus een vraagje van. Ja, wat is daar aan te doen? Want volgens mij is het chronisch nu, ja? ja? En ik heb mijn dochter, die woonde in Oostenrijk... en dat is ook ongeveer, zeg maar, twintig jaar geleden. Toen zegt ze, mami, ik ben gevaccineerd door de ziekte van Lyme. Ik zeg, kindjeziekte <lacht> van Lyme... Ja, uh, ik wist er toen eigenlijk nog niet zoveel van. Ja, ik heb katten gehad en die hadden af en toe een teek. Yeah. Nou ja, die draaide niks zijn nek om. En uh, nou ja, oké. Okay. Maar ja. toen der tijd wisten we daar eigenlijk weinig van. Ja, ja. Ja, en uiteindelijk, ja, ze is nu toch wel heel erg ziek. Ja. En kan je daar nog iets aan doen? Of... Oh. of ja, het, het is natuurlijk wel een hele rare vraag die ik aan je stel... maar misschien weten mensen er meer van. Nou ja, ik vind, ik vind het ook altijd wel interessant... want die ziekte van Lyme is, het is natuurlijk iets heel kleins en onschuldigs wat je gebeurt. Je wordt, ja, uh, ja, ja, ja. Uh, je wordt, wordt ja, gebeten, is ook zo raar, want een teken is, die graaft zich eigenlijk in, hè? Ja, maar het is zo'n minuscuul beestje ja. in het begin, ja. ja. En als je dan pech hebt, dan krijg je... dat is wat ik er vanaf weet, zo'n rode ring op je huid? Ja, dat heeft zij toen de tijd toen ze 18 jaar was. en is Ach. nu 45. Dus ja. dat is al heel lang geleden. Maar niemand wist toen de tijd dat die ziekte... Ja, ik heb een collega gehad. Die is ook heel erg ziek geworden van de ziekte van Lyme. En wij dachten, joh, mens, stel je eigenlijk niet aan. Ja. ja? Maar uiteindelijk... Ja, is het toch een hele ernstige ziekte? Ja, dat is het ook. Het kan oh. heel naar uitpakken. En, en nou ja, noem maar op, je hele immuunsysteem wordt daardoor ge, ja, gedestrooid eigenlijk. <laughs> ja? Ja. Ja, het is, um, uh, het is altijd een lastige discussie als het over medische zaken gaat. Ja, want... lieve schat, ik weet het. Maar ik denk, ik ga dat toch even proberen. Ja, hè? we kennen want natuurlijk... Want ik ben het... toch wel heel erg begaan met haar. Ja. En... Uh, nou ja, wie weten. Euh, zitten er mensen op deze uur van de nacht nog te luisteren? En die zeggen: van, Oh, ik heb het ook gehad. Ja, of mijn nou, opa, vast of mijn wel. Ja, want ik, je hoort het toch wel heel vaak. Maar het is. Ja, en dan zeggen ze van. <lacht> Marianne, ik wist daar niks van. Maar ik heb zo het idee. En dan zeggen ze: Ja, je wordt niet goed voorgelicht. Nou, iedere zomervakanties. krijg je allerlei. Nou ja, dingen van de apotheek. Dat je. Hierop moet letten en daar moet letten. Hè? En niet in de bos moet gaan. Dat je eh, goede schoeisel moet dragen en je broek. Moet oh, aandoen. maar Marianne, hoe vaak ik niet uh, de discussie in dit programma ook al gevoerd heb. Tussen de mensen die vinden dat je een take met alcohol moet verdoven. En de mensen die zeggen: nee, nooit met alcohol verdoven. Nee, nee, want dan nee, graaft nee. hij zich dieper in. En dan ja, ja, ja, die discussie ja. die, bl die blijft maar uh, iedere keer weer de, de kop ja, opduiken. Ja, maar er is ook en noem maar in de, in de de Oostenrijkse landen en in, in Scandinavië. Ik denk dat die mensen gewoon verder zijn als wij hier in Nederland. Ja, dat is Denk ook zo. Niet? ja en Ja, maar nou ja, dat weet, dat weet ik dan niet. Maar, nee. maar hé, heel even duidelijk, Marianne, want um, we kennen het dossier van jouw zus niet... Dus we kunnen daar nooit nee, nee, nee, nee. advies dus, dus of dingen ja, op... Uh, ja. Oh, sorry. Ja, van je nicht. Ja, uh, ja. We kunnen daar nooit ook de uh, conclusies aan verbinden. Maar we kunnen wel in het algemeen de vraag stellen, de ziekte van Lyme... als je die ja, langere okay. tijd al onderleden hebt. Er artsen die luisteren of ja. weet ik van wat. En dan heb ik zo iets van... Nou, ik heb mijn steentje bijgedragen en ja. daar moeten ze het mee doen. Ja, ja? Nee, dat is ook zo. Nee, we, wie weet, Marianne, we gaan eens op zoek naar meer informatie over uh, okay, de tech en effectief van. Oké, ik nog even tot drie uur. Fijn. En ik wens je nog een heel fijn programma toe, want ik luister regelmatig. Ja? Oké, okay, dankjewel, okay. Marianne. Jo, doeg. <laughs> doeg. Ruben, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag, zuster. Met Ruben spreken. Je bent aan het rijden, Ruben. Hallo. Oh, jee. Had, uh, Waar ga je naartoe? Had, ik ben in de auto onderweg naar, naar huis naar Amsterdam. Heel lekker. Ja, ja. Eindelijk naar huis. Ik, ik ben doodop, dus ik uh, ga graag naar bed toe. Maar ja. niet voordat ik antwoord heb op mijn vraag namelijk. Nee. <laughs> uh, mijn vraag was eigenlijk heel simpel. Misschien ook niet. Maar je hoort in de, in de, in de media en in de krant lees heel vaak over de islam en over de islamieten. Maar ook vaak wordt er gebruikt het woord moslims ja. en het woord mohamedanen. Dus eigenlijk die drie begrippen worden eigenlijk door elkaar gebruikt voor volgens mij, dezelfde geloofsovertuiging. Ja. En volgens mij is er wel een verschil. Misschien, ja. Ja. misschien is er een theoloog aan, aan het luisteren die daar enig licht op kan laten schijnen. Wat, wat nu precies het verschil is. Ja, ik kan mezelf dan altijd zo voor mijn hoofd slaan. Want deze vraag hebben we letterlijk een, een maand of twee maanden nee, geleden nee. gehad. Zeg nee, Ja, oh. en die is toen echt uitgebreid uitgelegd door verschillende ah. mensen. En nu zeg jij het en dan denk ik, oh, wat was ook alweer de clou van het verhaal. Ik weet dat Mohammedanen Medana, dat dat eigenlijk ja, een soort westerse benaming is voor moslims. Ja. En dat het eigenlijk de lading niet dekt en ook niet, meestal niet geapprecieerd wordt. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is typisch een, een soort buitenstaanders manier om het aan te duiden. Maar wat nou het verschil was tussen islamieten en moslims? Het is me uitgebreid uitgelegd. Oh, wat maar erg. je kunt het dus mij niet vertellen. Oh, nee. Hè? Ja, het is zo slecht voor mij dat ik het gewoon niet onthoud. Ja, terwijl ik het zeg, beginnen er, er weer wat belletjes te rinkelen. Maar ik denk, ik begin er al niet meer. Maar, maar het is niet zo dat... Het, dat... Dat idee krijg ik dan wel eens van, nou, het is, het is, weet je, zoals wij in de westerse wereld kennen, het christendom. De christen hebben dus de, de protestanten en de katholieken. Nee, nee, nee, nee, stroom, nee, nee, nee, Daar heeft het niks mee te maken. Nee, volgens mij was het, als ik het weer goed recapituleer van toen die uitzending, moslims ja. hangen de islam aan. Ja. En daar, daar wordt dan islamiet van gemaakt, maar de, eigenlijk is dat... Een verkeerde uitspraak. Gewoon. Ja, eigenlijk is dat een, een, een bijna een verbastering van het woord. Dus eigenlijk is het gewoon moslims. Maar bel alsjeblieft naar 0800 1121 om uh, uh, me uit te leggen hoe het ook weer zat. Oh, wat erg. Jij confronteert <laughs> me nu zo met dat geheugen als een vergiet dat ik heb. Letterlijk deze vraag. Ja, maar goed, er komen natuurlijk in jouw uh, werkzaam al even natuurlijk zo zoveel vragen voorbij. Nou, dat is ook zo, maar we hebben het er gewoon twee uur lang over. Mensen leggen het heel lief en duidelijk uit. En ik vergeet het gewoon weer. Wat jammer is dat toch? Ik zeg wel eens, als ik iets aan mezelf kon veranderen, dan was het een uitbreiding van mijn geheugen met een paar bit. Dat zou ik heel fijn ja. vinden. Nou, wie weet, uh, Ruben, iemand die weer eventjes uh, terughaalt die uitzending of die nee, gewoon nu deze vraag uh, Ik kan even leren eventjes. Ik korter dan twee uur kan vertellen. Ja, graag. Dit is het. Ja, precies. Ja. Hé, hey, Ruben, okay. waar, je, heb je gewerkt? Nee, nee, ik was op visite bij een, uh, bij een vriend van me in, in Deventer. En uh, we hebben uh, lekker zitten kletsen. Oh, gezellig. Het is nu uh, weer tijd om naar huis, te Want morgen staat er om zeven uur een aannemer op mijn stoep. Dus uh, ik dan oh, een paar uur, uh, naar bed. Nou, dan kun je nog zeker vier uur pakken. Ja. <laughs> zeker, makkelijk. Oké, okay, nou ik wens je vast een goede reis. En uh, ik ga op zoek naar uh, dan nog even snel een uh, kort en uh, duidelijk samengevatte antwoord. Ja, Oké, okay. bedankt okay. alvast voor de moeite. Jij ja, bedankt Ruben, goede Dag, reis. Dag, fijne avond. Dag. Doei. Esther, goedenacht. Ja, goeienacht met Hallo. Esther. Hi. Ja, het is een hele andere vraag. Nou, ja, gelukkig maar. Want dezelfde zou wel vervelend zijn. Ja, dat weet ik niet kees. Maar je, je hoort steeds hier uh, bepaalde reclames, hè? Ja. En dan heb ik sowieso best aan reclames maar goed. Oh. Dan, dan, dan, dan heb je een bepaald automerk, zeg maar zeggen. En dan wordt er bij het ene automerk wordt er gezegd, let op, geld lenen kost geld. Ja. Dan komen er drie andere automerken en er wordt niets over gezegd. Oh, is dat zo? Dan denk ik, ja, dan denk ik, waar hangt het nou van af? En ik bedoel, er zijn niet alleen auto's, er worden zowel dingen geleend of, of, of... Dan denk ik, ja, alles wat je leent is let op met, met geld lenen. Toch? Ja, niet dan. Ja, dat, dat lijkt me heel verstandig. Maar blijkbaar zijn er toch een hoop mensen die denken... Ja. Weet je wat, ik vul het ene gat met het andere. Ja, het is het stomste wat je doet, zeg ik altijd maar. Want uh, alleen, nee, uh, nou, ik weet het niet hoor. Ik bedoel, uh, wat je hebt, kun je niet uitgeven, toch? Nee, nou, dat, is, ja, uh, dat is natuurlijk een uh, wijsheid. Ja, ik, ja maar... ik doe het echt niet. Als ik iets, iets kan betalen en ik heb het geld er niet voor, dan doe ik het echt niet. Maar heb je ook geen hypotheek dan? Nee, nee, ik, oh. heb, nee ik woon in een huurhuis. Oh, dus ja, maar eh, dat vind ik dan ook weer zo wat, want dan ben je eigenlijk gewoon iedere maand geld aan het weggooien. Nee, helemaal niet, moet je horen. Ik woon in een seniorenwoning, ja. ik ben al heel oud. Ja. Ik ben 79, dus... Jeutje! Ja, daarom. <laughs> <laughs> en ik woon in een fantastische seniorenwoning, heerlijk. Ja. Maar nee, ik heb het geld niet eens om een woning te kopen. Ik wou ook het waar was. Maar... Ja, en tegenwoordig een, een, een woning kopen, als je het thuis kwijt wil Weet je, weet je, tegenwoordig niet, de hele woning, de hele huizenmarkt is ingestort. Ja, dat is, kun je, kun je, je, je, je wel je stellen. Je het huis niet eens meer kwijt. Nee, nee. Dus nee, ik bevrijf een huurhuis, wat dat betreft, eerlijk ja, ja, ja. Nee, Maar ik bedoel, ik begrijp dat verschil dus niet. Dat het ene ding wat je, waar je geld oh, ja. leent, ja. daar wordt voor gewaarschuwd en de andere niet. En dat begrijp ik nooit. Nou, maar nu vraag ik me wel af, want je zegt het, het gaat om automerken. Want je hoort sowieso, als het, als het gaat om, uh, om geld lenen, dan hoor je altijd die waarschuwing. Nou, bijna nooit. Het is bijna altijd alleen met auto's. Dat is juist de typische. Maar wordt het, dan wordt er wellicht in de advertentie aangeprezen... dat je een regeling kunt treffen om geld te lenen. Mm -hmm. Maar is er ook wel eens een advertentie waarin... of een advertentiecommercial waarin wordt aangeprezen dat je geld kunt lenen... en dat er niet wordt gezegd, denk ik, om geld lenen kost nee. geld? Het nee. Het is bijna altijd alleen met auto's. Ja, en maar dat... Esther... Ja. Het verklaart al een boel dat stel dat er eerst wordt gezegd van nou deze auto kunt u afbetalen via een regeling. Dan wordt er gezegd denk erom geld, lenen kost geld. Hmm. Maar als er daarna dan een reclame komt van nou de nieuwe Ford, uh, Ford weet Fiesta, weet ik veel, ik, weet, ik heb er weinig verstand van, nou, nu in de aanbieding. En er wordt niet gezegd dat er, een, uh, uh, dat er een financiële regeling mogelijk is. Dan hoeven ze ook niet te zeggen denk erom geld, lenen kost geld. Dat zou raar zijn. Ja, nee, maar ik, ik begrijp het verschil niet. Dat was bij het ene automerk. Ik zal maar zeggen, uh, uh, je moet er drie noemen. Ja. Ford, uh, Chevrolet en uh, Mercedes. Ja. Zijn ik het drie genoemd. Ja. Uh, uh, bij de ene, ene automerk doen ze het wel. Ja. En een andere auto die ook met, met, met uh, afbetaling. En over zoveel jaar kun je het dan terugbetalen. Ja, daar wordt iets. er dan bij gezegd, weet je het zeker? Ja, hè, daar wordt niks over gezegd. Oh. En dat begrijp ik precies bij het ene automerk wel. En het, is, het gaat alleen altijd over auto's. Ja. Maar er wordt, voor andere dingen wordt er ook zoveel geld geleend. Ja, ja, maar goed, je kunt natuurlijk niet bij een reclame van koekjes zeggen en denken om geld lenen kost geld. Ja, Want voor niet. een koekje, je, er zijn mensen die geld moeten lenen om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Maar ja, dan nee, moet je overal nee. natuurlijk uh, ja, nee, maar, ja, alle maar, koekjes maar zout je... leggen. Dan moet het gewoon helemaal. Of niet doen of afschaffen. Of bij uh, alle dingen waar je het geld verleent. Zeggen. Toch? Nou. Of niet? Ja, ik weet niet wat de regelingen daaromtrent zijn. Ja, ik weet het zijn. ook niet. En daarom vraag ik me dat zo af. Waarom ze bij het ene autowerk wel doen en bij het andere niet. Ik, ik kan, ik kan het gewoon. En dat vraag ik me nou altijd af en toen Denk ik nou. Ik bel eigenlijk bijna nooit, want dat durf ik helemaal niet. En dan bel ik toch eens een keer. Nou, jij hebt helemaal gelijk. Hoezo durf je niet te bellen? Eh? Nou ja, ja, ik ben niet zo van. Ik, weet niet, ik ben niet zo voor, voor de radio. Je komen. bent niet zo kletser. Ik <lacht> wil heel leuk kletsen voor de radio. Ja, die uh... indruk had ik al. <lacht> <lacht> toch wel. Een okay. beetje wel. Maar ik ga ik ga eens. Ik, ja, dat wordt er even denken hoor. Um, uh, en ik ken jou nog van de Radies. Eerlijk waar. Ja, dat, dat mis ik nog steeds, weet je hè? We er er wel. Ze zaten nacht, ja. Uh, even kijken hoor. Waarom wordt er bij de ene reclame voor auto's wel gewaarschuwd... dat geld lenen geld kost en bij de andere niet? Ja, dat, dat vraag ik me dus al heel de tijd af. Oké. Okay. Nou, het staat genoteerd, Esther. Ik doe mijn best om naar een antwoord te zoeken voor je. Uh, Oké, okay. zeg hartstikke goede uitzending verder... En, uh... Nou, misschien bel ik nog wel eens een keer ergens mee. Dan Toch? spreek ik je dan. Dankjewel Esther. Oké, okay, dag. Dag. Dag. if i just lay here would you like Als ik nou hier ga liggen, kom je dan gezellig naast me liggen... en dan gaan we samen de wereld vergeten. Oh, zo'n mooi liedje is het. Chasing Cars heet het en het is van Snow Patrol. Bel naar 0800 1121 met je vragen en je antwoorden. Tim, goeienacht. Hoi. Hallo. Nou, dat klinkt wel een klein beetje heel erg uitnodigend, hè? Nou, <laughs> dat is wel de bedoeling. Dat <laughs> het... is uh, wel... Het enige is wel dat, nou. uh, ja, dat mensen soms met hun tanden zitten en die tanden die, ja, die gaan wel een klein beetje uh, uit, een, uit, uit de bochten uh, gaan. Uh, wat? Wat, mijn vraag, wat, wat mijn vraag is, is deze. <lacht> um, maar Tim, de, ja? Ja, ik wil je niet onderbreken nu je net lekker in een flow zit, maar ik begrijp ik kan geen chocola maken van wat je net zegt. Wat zeg je nou? Met, het is uitnodigend, maar mensen zitten soms met hun tanden die uit de bocht vliegen. Nou, ja, wat, dus uh, Wat mijn vraag is op dit moment, is eigenlijk van. Oh, uh, dat heeft met tanden te maken, ja? Wat uh, de mensen die kunnen altijd uh, re, ja, uh, uh, alles weer goed maken. <laughs> Eh, uh, met hun botten, dus als ze gebroken zijn, de botten zijn gebroken, yeah. uh, hun, hun huid is, nou uh, ja, als je een als je een schrammetje hebt, dan, dan wordt het. Maar je tanden die gaan niet groeien. Ik weet niet of het met olifanten ook uh, zo, of een olifant als hij zijn tand breekt, of hij dan weer een tand oh. bij krijgt, of een hert die zijn eh uh, gewij breekt, of die dat ook weer krijgt. Maar een mens die een tand die gaat niet groeien. Ja, ja, ja nee, dus, ja, het is, de, mensen gaan nu natuurlijk uh, mopperen, want je tanden groeien natuurlijk wel. Je krijgt eerst uh, tandjes, en daarna krijg je van je melkgebit een gewoon gebit. En ja, dan groeien er dus weer dan. Ja, ja maar, dus, maar als er op, op latere jij... leeftijd iets met je tanden gebeurt, dan groeien ze niet. Nee, als jij een tand breekt, ik bedoel, uh, ja, dat is nooit leuk voor iemand. Maar dus iemand breekt een tand, het, uh, hij is uh, 35 of. Uh, dan groeit die tand niet meer aan. Nee, dat is raar. Waarom, waarom is het wel met een bot of zo... dat het wel aangroeit... en met een tand niet? Ja. ja. Ja, ik weet toevallig dat je met een konijn... in één keer in dezelfde tijd... naar de dierenarts moet om zijn tandjes te laten knippen. Oh, ik vind dat zo naar. Ik word er naar van als ik het zeg. Dan doen ze met zo'n tangetje... dan knippen ze de tandjes, want die blijven wel groeien. Ja. Maar bij want ons bij, is het niet bij zo dus een persoon... Als ik dus mijn tand breek, wat ik wel eens een keer ooit heb gedaan, dan ja. krijg ik niet een nieuwe tand terug. Nee. Hebben ze toen een, een uh, kroonding of zo erop gezet? Ja, nou ja, oké okay, goed, ja. Ja dus, ja, dus dat soort dingen. Ja, ja, maar dus, wat ik mij afvraag, bij een olifant, ja. als die een, dat, ja, dat, dat spreekt wel aan, denk ik, uh, qua beeld. Uh, een, een olifant, olifant die hebt dan nog maar één tand of zo, die, en, maar groeit hij dan weer aan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ja, wie weet het wel? Ja, mensen. Er zijn genoeg mensen die dat weten. Ja, maar, maar... Dus, Waarom is het dus wel? Kijk, weet je, iemand... Ik heb gelukkig... Ik moet het afkloppen. Uh, oh. Ik heb nooit iets gebroken. Dat, dat groeit weer aan, zeg maar. Ja, het is wel duidelijk. Maar een tand die... Dus als jij een tand gebroken hebt, dan groeit hij niet, nee. jij krijgt niet weer een nieuwe tand terug. Ja. Nee, ja. De, dus jij, uh, ja. ik zeg het niet over jou, oh. maar het is dus de mensen in het algemeen. Oh, nou bij mij ook niet hoor, als ik een tand breek, dan groeit hij ook niet meer aan. Nou oké, okay, goed, ja. Ja, <laughs> dan kan je hem lachen. Dan nee, het ja, Misschien is dit een hele stomme vraag, ik bedoel, weet je, er was ook vroeger een keer een tijdje terug. Op, op Google. Ja, dat, dat vind je niet op Google. Van, Echt niet? Waarvoor, waarvoor groeit die tanden niet meer aan? Hmm. Ja. Nou ja, dan gaan we het gewoon hier beantwoorden. Dus uh, dat is de, de magie van de nachtzuster. Ja. Van het programma in ieder geval. 0801121. Als je Tim kunt helpen en zijn vraag kunt beantwoorden. Waarom groeien je je tanden niet aan en bijvoorbeeld gebroken botten wel? Nou. Ja, en andere dingen ook. Ja, je haar en, en je snor, en bij mij als uh, man. Ja. ja, maar als jij een keertje per ongeluk bij het snijden van de worteltjes je duim eraf snijdt, groeit die ook niet meer aan, hoor. Nou, dat... Waag ja, jij dat te betwijfelen? Astrid, dat is vraag twee. Oh. Ja. Oké, okay, goed. Je hebt, je hebt uh, vraag 2 uh, bij, bijgezet. Dat ja. we even moeten, erachter moeten zien te komen wat er nou wel en niet aangroeit en waarom. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik doe mijn best. 0800 1121 en ik wens je een goede nacht, Tim. Wat zeg je? Wat zeg je? Ik zeg dank je wel. Oh, alsjeblieft. Doeg! Hoi. Ga daar, goede nacht. Dag Astrid. Hallo. Hoi. Uh, ik heb een uh, mogelijk antwoord op het antwoord van die mevrouw die op zoek is naar een behandeling van de ziekte van Lyme. Ja. Yeah. Van, uh, van die take. Nou, er yeah. is een, uh, een, een dame in Heiloo... die werkt met uh, de biofotonenbehandeling. Oh, echt? Ja, <laughs> ja ik denk, er, nou, waar ik, zit die dame? Ik dacht met ja. van, hoe boekt dat? Nou, er is een, een, een Nederlandse uh, meneer die heeft yeah. daar. Uh, uh, die heeft over de hele wereld gereisd. Die heet Johan Boswinkel. Yeah. Die heeft uh, jaren onderzoek gedaan... Naar, uh, uh, onze, naar licht... wat uitgestraald wordt door onze cellen. Onze, onze lichaamscellen schijnen licht uit te stralen. Dat yeah. kunnen we niet zien. Hij vergelijkt dat met... Uh, stel dat je kaars aansteekt en je gaat 10 kilometer verder staan, dan weet je dat die kaars brandt, maar je ziet het vlammetje niet. Oké. Okay. Nou, dat is ook een beetje hetzelfde met die cellen in, in ons lichaam. En die, uh, dat licht wat ze uitschalen noemt hij biofotonen -fo bio mm -hmm. En uh, die sturen uh, biochemische processen in je lichaam aan. Nou is hij daar dertig jaar mee bezig geweest om instrumenten te ontwikkelen die dat meten en waarin, nou bla bla bla. Maar hij heeft, uiteindelijk heeft hij iets uitgevonden wat dus die uh, cellen impulsen kan geven waardoor hij invloed heeft op, die, uh, op de frequenties, als het ware, van die cellen. Dus het, het klinkt een beetje elektrisch allemaal. Ja. Hij stuurt tegen frequenties het lichaam in. En uh, daarmee kun je dus ziekte genezen. Hij werkt met kankerpatiënten. Uh, zijn therapie is, het is overigens geen arts, maar zijn therapie wordt al in Hongarije en in Finland op uh, universiteiten onderwezen. Dus het is... Toch wel iets waar in ieder geval ergens in de wereld mensen in geloven en zit... <laughs> ja, <laughs> ja, Dat vind ik nou, ja. mooi dat je dat zo zegt. Gerda. Ik heb een ja. verhaal uit, uit Ode, daar staan oh. dat, dat soort dingen in. En yeah. uh, nou is er een um, in Heilo een, een dame. Ik weet niet of ik haar naam mag noemen. Ja, maar, ja tuurlijk mag je, nou, je haar naam noemen. Ja. ja, nou ja, dat is een. Uh, die uh, Hanneke Westerburg, die heeft zelf 34 jaar met Lyme rondgelopen. Oh. Die is zelf genezen door deze behandelingsmethode, is toen uh, die. Therapie ook gaan volgen en die is daar zelf nu therapeut in geworden. En zij schrijft zelf: ik citeer, heeft al 100 mensen met succes van Lyme kunnen genezen. Hmm. En uh, de, die man die het heeft uitgevonden, die Johan Loswinkel, die geeft 29 oktober in Utrecht een lezing erover. Oké. Okay. Dus dan zou die mevrouw daar. Uh, wellicht eerst naar kunnen gaan luisteren. en ja, uh, kijken of het iets voor je is. Ja, ja en die, die mevrouw heeft gewoon een website, die kan ze opzoeken op, ja. Uh, op uh, internet. Ja, ik heb de, je voelt hem al aankomen Gerda, maar ik geloof daar echt geen hout van, van dat soort dingen. Nee, nou en... ja, weet je, uh, ik denk altijd maar, al heeft het maar een placebo effect. Als je er namelijk wel in gelooft, kan het werken. Ja, ja, nou, ja nou, dat, dat is altijd heel hoopvol. Maar ik heb te veel om mij heen gezien dat ja. mensen in wanhopige situaties uh, uh, probeerden om via dit soort dingen toch beter te worden. Ja. Ja. En dan ga je er op een gegeven moment heel veel geld in steken. En daar is natuurlijk, en ik zeg niet dat het het geval is met deze Hanneke Westerburg, nee. want dat weet je natuurlijk weet niet. Weet maar er zijn heel veel mensen die toch enorm misbruik maken. Zeker van dit soort uh, situaties, als de ziekte van Lyme, waar. ...en in mijn uh, beperkte kennis uh, niet uh, op een gegeven moment niets meer aan te doen is. Nee, waar weinig Nee, en, wat, en dat zijn juist wat, van wat die... Zou, uh, ja, ja van wat de... je zou kunnen zeggen, zij heeft zelf 34 jaar met die ziekte rondgelopen... ...en is er, is er van afgekomen. Ja, maar dan zou ik toch heel graag een papiertje willen zien... waarop staat dat het echt bewezen ja, ja. de ziekte van Lyme was... waar die mevrouw last van had. Want ja, kunt, nou ja, uh... Die mevrouw kan in ieder geval informeren... en ze zou naar die lezing van die Johan Boswikker kunnen gaan... die het ja. heeft uitgevonden. Ja. En dan kun je altijd nog zeggen van... ik geloof erin of ik geloof er niet in. Ja, want ik, ik draag nu alleen maar voor uit anders werk. Nou, en ik vind dat je dat hartstikke goed doet, want uh, het is natuurlijk een, een, altijd een eeuwige strijd van de mensen die geloven in dit soort geneeswijzen ja. en de mensen ja. die er niet in geloven. En ja, mensen die ooit ergens bij gebaat zijn geweest, die hebben dan enorm uh, uh, nou, daar plezier van en willen dat graag met andere mensen delen. En uh, ja, sommige mensen uh, zijn verschrikkelijk te pineut omdat ze jarenlang ja, geld betalen ja. aan een behandeling die toch nooit gaat nou, werken. Wat ik in dat artikel lees en wat mij redelijk uh, vertrouwen geeft... ik geloof wel in de werking van homeopathie. Ja. En uh, hij werkt met dezelfde principes. Hij werkt ook met dezelfde soort machines die die frequenties doormeten... zoals uh, dus de je energiebanen door kan meten... en kan kijken of er blokkades zijn... En waar de acupunctuur mee werkt en waar uh, nou, de homeopathie zelf met uh, geneesmiddelen ook mee werkt. Ja, en, als, en dan denk ik als er twee universiteiten zijn die in hun uh, opleiding voor geneeskunde deze uh, wetenschap toelaten. Nou ja, dan denk ik toch niet uh, dat het, ja, heb ik zo het idee van dat er toch wel waarde ja. aan gerecht zou kunnen worden. Als ja. vanuit de wetenschap waar ze... Ik bedoel, homeopathie kun je op bijna geen universiteit wordt dat gegeven. Maar als dit uh, erkend wordt als zijnde werk ja, ja. Ja, nou, dan uh, misschien moet je er dan toch niet zomaar aan voorbij lopen. Ja. En ik ben dan zo naïef dat ik denk, als de huisarts niet zegt bij de ziekte van Luim van, nou je moet vooral dat en dat uh, uh, proberen. En het wordt vergoed door je door je verzekering. Dan uh, geloof ik er gewoon niet in. Maar nee. dat, is, ja, dat verschilt voor iedereen. En ik vind ja. het hartstikke goed dat jij ook al met zo'n slag om de arm het eventjes brengt. En wie ja. weet dat Marianne of haar nichtje wel zegt ja. van... ja, ik geloof er wel in en ik wil er graag ja. iets mee doen. En dan heb je mooi de feiten even op een rijtje ja. gezet. Dank je wel daarvoor, Gerda. Ja, en ik wou je ook nog even vertellen. Weet jij dat je minstens één Nederlandse luisteraar op de Filipijnen hebt? Nou, de Filipijnen, daar is zelfs wel eens een keer van gebeld, volgens mij. Oh, maar, dan, ja. maar dan zijn het twee... Wie is dat dan? Nou, ik heb jou een paar maanden geleden gebeld. Nee, de, ik wou zeggen, de, je dochter met een zere enkel, maar dat was op Curaçao. Nee, nee, nee. Ja. Het, is wel, uh, het was mijn zoon, maar die had geen zere enkel. Oh. Uh, ik had uh, een vraag beantwoord. Ik weet niet eens meer waarover, want ik lag s'nachts te luisteren. En ik denk, oh, daar weet ik het antwoord op. Oh ja, het ging over het geheugen. Het <lacht> uh... schiet je nu weer te binnen. Het <lacht> schiet me opeens te binnen, ja. <lacht> en uh, ik leg de telefoon neer. Ik denk, nou, nou kan ik gaan slapen of ik luister nog even verder. En mijn telefoon gaat. Ik denk, nou, dat is zeker Radio 1. Ik heb het zeker niet goed verteld. Yeah. en uh, Toen had ik mijn zoon aan de lijn uit die Filipijnen. <laughs> hij zegt ik zit net te werken achter mijn bureautje. En ik denk, het lijkt wel of ik mijn moeder hoor. Ah, oh, wat leuk. En die had Radio 1 aan staan, jouw programma. En die hoorde opeens zijn moeder de, de studeerkamer. Nou, denk, dat is toch leuk. <laughs> ja, dat was zeker leuk. En hoe, hoe heet jouw zoon? Ingmar. Oké, okay, dan doen we even de groet aan Ingmar. Wat doet hij daar op de Filipijnen? Hij is getrouwd met een Filipijnse. En dan is hij meteen maar die kant op gegaan? Ja, hij is daar gewoon en hij doet aan zijn werk. Hij doet uh, telefonische verkoop van advertenties. Dus dat doet hij gewoon vanaf daar. Slim. Ja. Maar, ik, je vertelt het nu zo vrolijk, maar het lijkt mij dus als moeder afschuwelijk. als je kind op de Filipijnen gaat wonen. Nou ja. 30 kan hem zo brand wel een beetje missen, hoor. Ja, gaat dat wel? Oh, dat ko er komt een moment dat je ja. denkt van... Nou, ga nu ja. maar... Uh... Ja, voor jou zijn dat heel klein. Dat ja, die missen. Nee, nee, absoluut nee, ja. niet. Nee. En als je dan weet dat hij daar gelukkig is... dan maakt dat een heleboel goed. En bovendien, ik ga er eind van het jaar naartoe. Je hebt ook een leuk logeeradres. Ah, goed. daar zit wat in. En heeft hij kinderen? Nee, nee, nee, nog niet. Ze zijn oh. nog uh, net een jaartje getrouwd. Oh, want dan, weet je, dan worden er kleinkinderen. En, oh, oh, wat, nou Gerda, dat nee, ja, komt nog al goed. de wereld is klein, dan gaat toch vliegtuigen. Je bent er in een uurtje of 16. Hé, Gerda, wat een heerlijk positief mens ben je. Ja, dat nou, is zo. Ja, precies. Nou, doe do de groeten aan Ingmar. Nou, well, dat doe ik zelf wel. Ingmar, de groeten. En uh, veel plezier daar. En ik spreek je vast wel weer een keer. Oké. Okay. Dankjewel. Ik ben eens een beetje programma verder uit. <laughs> Dank je. Dag. Dag. Ian, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, het, uh, ik heb de, de, het eerste gedeelte van het programma eigenlijk niet gehoord... omdat ik de radio bovenaan heb staan. Ach. En ik zit hier beneden dus te luisteren. Dat is heel onpraktisch. Ja, dus, dat, dat, dat is het. niet anders op. Nee. Ik wil geen telefoon in bed. Nee. Um, het gaat erom, ik hoorde dat net, over die uh, genezing. Ik ben dus echt genezen door iemand... Ja. Die dus echt een integraal medische praktijk hier in Vendo, wordt ook vergoed. Oh, kijk. En, dat is, en die heeft het gif bij mij, ja. na anderhalf jaar, gevonden in oh. het lichaam. Oh, en waar zat het? Het wespegif, het zat in het bloed. En hoe hebben ze het eruit gekregen? Hij heeft dat eruit gekregen door om de drie dagen een korrel uh, Apis malefica, dat is de honingbijkorrel. Oh. Elke, de, elke derde dag één korrel. Ja. En dat heb, heb ik geloof ik drie maanden gehad. Toen is hij me gaan ontgiften. En dat heeft drie kwart jaar geduurd. En toen was alles weer eruit. Want ik was... Ik had net knakworsten handen. Ik was zo verschrikkelijk ziek. Ik ben bij een reumatoloog terechtgekomen. Ja. En in diezelfde week dat ik gestoken ben... Ja. Nee, ja. In dezelfde week, zat, nee, ik ben gestoken in 1999 ja. en anderhalf jaar daarna ja. begint zich dat te manifesteren met dikke handen, dikke voeten ziek, ja. heel, heel ziek. Ja. En toen was iemand bij ons op de zaak gestoken door een teek ja. en die heb ik ook dat adres gegeven en die was ook bij de rheumatoloog onder behandeling en die is ontgiftigd en die is kerngezonder uitgekomen. En wat houdt het ontgiftigen dan in? Door, uh, uh, Het was zo, doordat uh, in het lichaam was alles ontregeld door ja. die, dat, dat wespengif. Ja. En dat was maar een klein beetje natuurlijk. Maar door alles werd geblokkeerd. Oh, maar wacht heel eventjes. Heb je het nu over een wespesteek? Ik heb het over een wespesteek. Maar, maar wij... daar krijg je toch niet ziekte van luim van? Nee, maar daarbij kun je wel... Ik was ook op het punt om invalide te worden. was ook gestoken door een beestje en ook ziek geworden. Wie? Jij. Ik was door een beest gestoken. Ja. En, oh, en een collega die had ziekte van En de van collega lijm. die was gestoken door... Oh, me. dat is de link. Ja. En dat, die had de lijm. En die was bij een reumatoloog. en ik kwam later ook bij diezelfde reumatoloog terecht. Ja, oké. Okay. Maar wat, wat hield het ontgifte in? Wat, hoe hoe ben je wat, ontgift? Het ontgift wat in het lichaam... Uh, ja, dat moet eruit, dat snap ik. Maar hoe? Door homeopathische middelen toe te schrijven. Lachesis bijvoorbeeld. Dat is oh. ratten- en slangengif. Oh. In hele kleine hoeveelheden wordt dat toegediend. En dan Bouwt het, je lichaam weerstand op? Ja, gaat dat lichaam dat gif weer okay. afvoeren. Dus, dus er zijn uh, homeopathische behandelingen tegen de ziekte van Lyme in ieder ja, geval. Hij, en had het, hij had het met drie minuten eruit. Nou, nou, wie weet is het iets voor het nichtje van Marianne. En dat is, dat is die is goed. En gaat het nu goed met je Ien? Ja, dat is nou perfect. Gelukkig. Ja, hij ja, heeft nog wel na een paar jaar... toch nog een keer een kuur met Apis voorgeschreven. Ja. En, uh, maar dat gaat perfect. Nou, gelukkig. Dat... Dus ik geef dat even door en die ja. man zit hier in Venlo. Oké, okay, nou dankjewel In. Tot je dienst. Oké, okay, nacht nog. Goeiedag. Dag. Aha, is dit. En take on me. Was uh, ongeveer het eerste liedje dat uh, zo'n videoclip had. Dat het bij iedereen is blijven hangen. Met die uh, tekenfilm-stripfiguren. Waar dan de leden van AH zo in en uit die teken. Strip, dat stripverhaal. Ja, dat wil ik zeggen. Het stripverhaal in- en stapte. En dat is, bij, dat is bij iedereen na al die jaren, want het was volgens mij begin jaren tachtig, toch uh, gewoon blijven hangen. Grappig is dat. Take on me was dat van AH 0800 1121 is nog steeds het nummer hier in de studio. Je kunt het uh, bellen als je een antwoord weet op de vraag waarom tanden niet groeien. Of uh, waarom bij de ene reclame van auto's wel gewaarschuwd wordt dat geld lenen geld kost en bij de andere niet. Of als je nog eventjes kort kunt Kunt samenvatten wat het verschil is tussen islamieten, moslims en mohammedanen, of als je uh, tips en trucs hebt voor het nichtje van Marianne die leidt aan de ziekte van Lyme 0800 1121. Ron, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo, hi. Hoe gaat het met je? Heel goed en met jou. Nou, prima. <laughs> ik heb het lekker warm want ik heb een nieuwe jas gekocht, die hou ik lekker aan vannacht. Nou, ik uh, ben onderweg naar huis van een fotoroute. Ja. En ik had van de week ook een nieuw vest gekocht, een gewatteerd vest. Lekker, hè? Nou, heerlijk. Nou. Heerlijk. Ja, dat was uh, een goede vooruitziende blik. Maar weet je dat we vorige week nog in bikini hier in de studio zaten? Ja, dat is toch niet te geloven? Het is belachelijk allemaal. Ja, ja. Goed. Maar uh, waar belde je over met je nieuwe uh, vest? Onder andere dat tekenverhaal. ja. Trouwens, goed gevonden hoor, take-on-me. Ja, en een tekenfilmclip hè. Ja. <laughs> uh, de ziekte van Lyme heb ik ja. uit uh, niet eigen ervaring, maar van mensen die ik heel goed ken. Uh, Vroeger de boswachter in mijn oude woonplaats Ulvenhout bij Breda is dan ja. overleden. Ja. Want de ziekte van Lyme. Uh, die manifesteert zich door het centrale zenuwstelsel aan te tasten. En in de loop der jaren... Hallo? Ja, ik hang aan je lippen. Ja, ja, sorry, sorry. Ja. Uh, in de loop der jaren wordt dat steeds erger. En je lichaam functioneert gewoon niet meer. En ik heb een dierenarts gekend. Dat is wel heel typisch natuurlijk. Een dierenarts die door een teek wordt gebeten. Op, uh, op, die een teek yeah. op zijn lijf krijgt. want een take die zuigt zich vast en die zuigt bloed bij je weg en die laat andere stoffen achter. Ja. En het probleem is als men het lijfje, het blaasje van de teek wegtrekt ja. en de pootjes blijven zitten. Ja. Dat zorgt ervoor dat er uh, bepaalde stoffen zich in je lichaam nestelen en die tasten je zenuwstelsel aan. En als dat lang duurt, zoals die mevrouw vertelt, ja, ja dan word je heel erg ziek en dan kan je inderdaad doodgaan. Ja. En... Er zijn behandelingen voor, ja, ik ben helemaal niet medisch geschoten, dus ik ga daar geen uitlatingen over doen. Ik weet hoe jij daarover denkt, dat is heel gevaarlijk. Yeah. Maar het is te behandelen, want die dierenarts die is er zo goed als van genezen. Oh. Alleen ze moeten er wel op tijd bij zijn. Ja. Yeah. Want anders dan, uh, ja, dan krijg je al, allerlei, uh, allerlei defecten... doordat dus bepaalde zenuwbanen niet, niet meer uh, functioneren. Nee, en dat is al het geval bij dit nichtje van Marianne. Want die heeft, uh, de, dat, is, dat is meer dan twintig jaar geleden dat ze die teken had. Dus, uh, dus die heeft er nu wel allerlei klachten van, inderdaad. Nou, Ron, die, uh, die is er van omgevallen... Ik hoorde ook al een beetje gebrom in zijn telefoon. Dus ik denk dat dat nu. Uh, nou. Um, Hé. Hey. Ja, ja dat nou was ik je. Weer. Wat deed je, Ron? Ja, ja ik was in één keer weg. Ja, die dingen gebeuren. Dan heb je zeker een telefoon met een touchscreen. Waar, en heb je met je oorlelletje het uh, stilknopje aangeraakt? Nee, ik heb, een, oh. ik heb een oortje in en ik denk dat dat het begeven heeft. Dus oh. Dat is niet zo erg. Nee. <laughs> dat geeft niks. Uh, maar ja. ik weet nog een ander antwoord. Ja. Moslims, islamieten en Mohammedanen. Oh, weet jij het nog? Ja. Daar zit geen verschil in. Nee, het is dezelfde Want, persoon. Uh, een, een, een moslim is een aanhanger van de islam. Is een volger van de islam. Ja. En uh, een Mohammedaan, dat wordt zo genoemd... omdat zij dus de profeet Mohammed als hun grootste profeet... Uh, Aanhangen. Ja. Voor, voor hen is uh, Mohammed wat voor de christenen Jezus Christus is. Want Jezus Christus is in de, in de islam ook een profeet, maar niet zo'n belangrijke. Mohammed is de belangrijkste profeet. Ja. Maar het is wel, dat herinner ik me gelukkig nog wel van de vorige uitzending, het is wel zo dat uh, wij zeggen dan wel een mohammedaan, maar een, uh, een moslim zal nooit zelf zeggen ik ben mohammedaan. Ja. Nee, nee. Maar ze doen dus ook zullen, zullen niet zullen zeggen, ik ben islamiet? Ik ben, dat wordt nog ik, wel gezegd toch? Ja maar ook, ook dat gebruiken ze heel weinig. Zij zullen eerder zeggen, bijna 99% zegt ik ben moslim. Of ja. vroeger zei men muzelman. Ja, ja. De muzelmannen. Ja. En uh, te, tegenwoordig is het dus al ongebruikelijk dat uh, zeker dus de, de moslims zelf dat zij zeggen wij zijn moslim. Ja. En islamiet, dat komt natuurlijk omdat zij geloven in de islam. Dat ja. is hun geloof. Ja. ja, dus zoiets staat me inderdaad ook nog bij van vorige keer. Maar waarom we dan islamiet zeggen, dat is een beetje... En of mensen zelf islamiet zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof het niet, want ik, uh, ik ben bij ons in het, uh, in het depot waar ik uh, ga laden en sorteren... daar. Uh, ...werken allerlei uh, nationaliteiten en, en uh, allerhande mensen van, uh, van over de hele wereld. En daar zijn heel veel Turken en Marokkanen bij. En die, zeg, die zeggen ik ben moslim. Maar die, ik heb ze nog nooit horen zeggen ik ben islamiet. Nee hè? Nee, nee. Dat, dat hoor je bijna nooit. En nee. Mohammedan al helemaal niet. Okido, nou dan, uh, um, dan ben ik nu uh, uh, weer, uh, weer ik een bezig... Ik ben het met je eens dat die, die, die, die therapie die, die meneer heeft uitgevonden, dat dat heel uh, bedenkelijk is. Misschien helpt het ergens bij, maar als het, als het niet uh, wijdverbreid aan grote universiteiten wordt geaccepteerd als een leer in de geneeskunde, nou dan geloof ik er ook niet in, want... Mm. Uh, ik, ik vind dat heel gevaarlijk zulke dingen, vooral als het richting de alternatieve geneeskunde gaat. Dan moet je heel erg mee oppassen ja. en zeker met een ziekte als de ziekte van Lyme. Want die, die, is al, die, die doet al zo'n aanslag op, uh, op iemand zijn lichaam, ik heb het zelf gezien. En ja, het, het belangrijkste is er zo snel mogelijk bij zijn, het zo, zo snel mogelijk laten behandelen. Ja, maar een, goed. In, bij, bij, een, bij een reguliere arts of in een ziekenhuis. Ja, nou ja, uh, dankjewel Ron. Ja, ik ben bang dat het dit voor Marianne natuurlijk uh, uh, geen, uh, geen hulp biedt. Maar uh, het is, uh, het is uh, wel goed nog om hem weer even te houden. Ja, ik hoop voor jou en Marian dat er nog iemand belt met een... Uh, met een briljant bekening. op. Die zegt gewoon van je moet een halve citroen doorslikken en je bent beter. Dat zou <laughs> toch fijn zijn, hè? <laughs> nou, dat hoop ik dan altijd, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nou, dankjewel Ron. Tot de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Fijne you. uitzending. Doeg. Doe. Lot, goeienacht. Hallo Lot. Ja, hallo. Ik spreek met Lot. Hi. Ja, zo. Dat is lang geleden, zeg. Ik had geen meneer verwacht, maar dat heb ik dan ongetwijfeld vorige keer ook al gezegd. Uh, Lot is uh, genoemd naar de profeet Lot, de neef van Abraham. Ik oh. ben uh, moslim, ik ben Mohammedaan en ik ben islamiet. Echt waar, maar je zegt ook van jezelf dat je Mohammedaan bent of zeg je dat nu even om ja, ons op de te doen? Natuurlijk. Nee, <laughs> ik, ben een... nee ik, ik ben het. Dus, uh, en wat is het verschil? Dan... probeer het zo kort en bondig en uh, simpel mogelijk uit te leggen. Ja. Islam betekent onderwerping. Onderwerpen aan de schepper. Ja. En personen die in uh, uh, de Koran geloven, die geloven dus ook uh, automatisch in onderwerpen aan de Almachtige, aan God of Allah of de schepper, hoe, hoe je het wilt. Ja. Kan je het nog volgen, ja, nee, het gaat tot nu toe nog goed. Het is ook een herhaling. Ja, dus personen die, zich, uh, die geloven in de Koran. Ja. die geloven dat ze zich moeten onderwerpen. aan de Almachtige. Ja. En um, uh, uh, het verschil tussen de Jodendom, de Christendom. en de Islamieten. islamieten is meer van een islam. Uh, islam is uh, onderwerpen. En uh, Islamieten is onderwerpen. Merende fout. Ja. En Mohammedanen... De, uh, uh, in de islam heb je verschillende stromingen van uh, uh, moslims, zoals je hebt uh, protestante christenen en uh, uh, katholieke christenen. Ja. Zo heb je dus ook in de in de moslimwereld, verschillende soorten moslims. Je hebt de Shiitische moslims. Ja. Je hebt bijvoorbeeld veel in Iran, dat zijn shi voornamelijk Shiitische moslims. Ja. En je hebt Soenitische moslims. Ja. Maar wat alle moslims op één zijn... Ja. Dat ze in de laatste boodschapper... geen profeet, maar boodschapper... Ja. Uh, Mohammed geloven. Mohammed. Ja, oké. Okay. Dus alle moslims uh, zijn met één een ding eens. Ja. Dat uh, Mohammed de laatste boodschapper is. Oké. Okay. alle profeten. Maar daarmee zou je dus kunnen zeggen... dat alle moslims Mohammedaan zijn? Ja. Alle moslims, per definitie, of het nou syritische moslims zijn... Ja. of Soenitische moslims, ja. die geloven allemaal in Mohammed. Maar je zou ook kunnen zeggen dat alle moslims islamiet zijn? Uh, ja, alle moslims zijn ook islamieten. Die onderwerpen zich aan de uh, almachtige. Uh, islam betekent onderwerpen. Ja, en welke, uh, uh, term, nee. welke term hoor jij het liefst? Ik ben moslim, uh, want uh, dat klinkt slim... <laughs> en ben je ook een beetje slim Lot? Uh, niet het slimste, maar ook niet het domste. Oh, okay. Maar uh, ik dacht, uh, ik luister al uh, jaren naar Radio 1. Yeah. En als ik me niet, uh, als ik me goed herinner, ik weet, zei, jaren geleden op zaterdagnacht. Yeah. Met klop. Zo lang luister ik al. Uh, en ik hoorde je net die meneer uh, een beetje uitleggen. Dus ik denk, nou. De beste die het uit kan leggen is, dat ik, een uh, Mohammedaan of een Islamiet of een Moslim. Um, <laughs> wat je maar <laughs> wil, ja, een ja, van die drie. Of alle drie, ja. Maar, ja. Dus islam is onderwerpen. Moslims, dat zijn uh, die geloven in het heilige boek, het Koran, maar je hebt verschillende stromen moslims: ja. Soenitische, uh, Soefische en uh, ja. uh, Sinitische. Maar alle drie geloven in uh, de laatste de boodschappen. boodschappen. Mohammed. Nou, helemaal Dag, duidelijk. Uh, ja. Dankjewel, Lot. Nou, gelukkig. Oké, ja. graag gedaan. Ja, ik ben nog er tevreden fijne... mee. <laughs> oh, Oké, okay. nog fijne nacht verder. Hetzelfde. Doe. Doe. Ik ga nog heel even snel naar Galit, want ik heb nog uh, uh, 50 seconden voor de, de, voordat de nieuwslezer echt niet meer tegen te houden is. Maar Galit, heb je nog iets toe te voegen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, <laughs> goeiedag. Hallo. Ja, ik, ik wil even een antwoord geven op de islamieten en enzo. Ja, dat dacht ik al. Ja, wat uh, het uh, Lot zei, het klopt niet hoor, helemaal. Oh, oh jee. Ja, het klopt echt niet. Kijk, uh, uh, islam, moslims, gewoon één, dat, uh, dat wel. Ja. Maar uh, dat, uh, dat hij zegt uh, dat ze allemaal in uh, Mohammed geloven, dat klopt niet. Oké, okay, nou blijf hangen, dan gaan we er straks nog eventjes op door. Want uh, nu is er echt geen Houwe Er moet er nieuws gelezen worden. Dus uh, straks meer met Galit En blijf in de tussentijd bellen naar 0800-1121 met vragen en antwoorden.